2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De eigenaar van de kunstmesfabriek die vorige week in Texas ontplofte... wordt aangeklaagd. Door de explosie kwamen veertien mensen om het leven... en werden tientallen woningen in het stadje West weggevaagd. Volgens een nabestaande en een aantal verzekeringsmaatschappijen... is de eigenaar nalatig geweest. Er zou een onredelijk gevaarlijke toestand hebben gecreëerd... die leidde tot de brand en explosie. De officiële oorzaak van de ontploffing in Texas is nog niet bekendgemaakt. Wel wordt een natuurlijke oorzaak als blikseminslag uitgesloten. Minister Timmermans heeft de landsadvocaat opgedragen... zo snel mogelijk tot een akkoord te komen... met de tien weduwe van slachtoffers van het Nederlandse militairen in Indonesië. Dat... Eh... De vrouwen wezen een compensatie van 10.000 euro af... omdat weduwe van slachtoffers van het bloedbad in de Ravagedee... elk 20.000 euro van Nederland hadden gekregen. In Nieuwsuur zei minister Timmermans dat hetzelfde principe voorop moet staan... schade vergoeden en spijt betuigen. fnv interimvoorzitter Heerts stelt zich kandidaat om de FNV te gaan leiden... als die in mei opgaat in een nieuwe vakbeweging. Maakt hij bekend in Nieuwsuur. Eerst is nu interimvoorzitter van de FNV de grootste vakcentrale van Nederland... Ondanks sloot hij samen met andere vakcentrales, werkgeversorganisaties en het kabinet het Sociaal Akkoord. Eerder stelde Corrie van Brenk zich ook kandidaat. Zij is nu waarnemend voorzitter van ambtenarenvakbond Advocabo FNV. Binnenkort kunnen de leden voor het eerst een nieuwe voorzitter kiezen. De Amerikaan die vastzat voor het versturen van ricinebrieven... naar president Obama en andere politici, is vrijgelaten. In zijn woning en auto zijn geen sporen van het dodelijke gif gevonden. En ook zijn er geen aanwijzingen dat hij bezig was... met het produceren van ricine, zegt de FBI. Het is niet duidelijk wie er dan wel achter de brieven zit. Het weer, overdag wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht. En welkom. We zijn nog steeds wakker na de dag dat prins Willem-Alexander heeft laten weten wel blij te zijn met het Koningslied. Geen Koningslied bij ons, wel de fantastische single en de zomerrit van Daaf Punk. En we staan stil bij de vraag of we terecht staatssteun aan Cyprus hebben gegeven. De Tweede Kamer praten daar vanavond over. Maar we beginnen bij de val van Nederlands grootste advocaat. Bram Moscovici is een van de meest besproken mensen van de afgelopen dagen. De advocaat werd gisteren door de hoogste tugrechter uit zijn ambt gezegd. Een harde klap voor het imago van Moscovici, maar hij mocht vanavond bij Pauw en Witteman zijn best doen om de schade nog enigszins te beperken. We gaan met imago-expert Albert Roelen kijken of dat gelukt is. Meneer Roelen, goedenacht. Ja, goedenacht. Zat er een gebroken man aan tafel? Ja, dat zat er zeker. Hij had ook beter niet kunnen gaan. Ja? Wat, ja, uh, wat, wat was het? nou Toch wel ja. schokkend, want we kennen Bram Moskovits als uh, een man van statuur... Die, die zich niet zomaar laat breken. Wat mij opviel was dat uh, uh, hij nog steeds de schuld bij anderen legt en niet bij zichzelf. Uh, dat begrijp ik ook niet goed. Uh, en Wat nog een veel grotere fout is, is uh, wanneer je zo emotioneel zelf betrokken bent bij iets... en het is zo kort geleden, dan is het gewoon niet verstandig om daarover meteen te gaan praten. En als je dan bovendien mensen uh, niet uit laat praten, eroverheen gaat schreeuwen... terwijl je begint door te zeggen dat de rechter niet hoffelijk was... Tegen meneer Moskowitz en zijn advocaat, dan denk ik: Ja, man, je bent nog zo emotioneel. je pleegt zelfmoord. Dus ja. uh, imagotechnisch gesproken, hè? dat had hij beter niet kunnen doen. Maar dat is niet de Moskowitz die wij altijd kennen. Ik ken Moskowitz toch ook wel als iemand die, uh, en daar is op zich ook niks mis mee, vanuit zijn gevoel en vanuit zijn passie zijn beroep uitoefent. Uh, zo hebben we hem natuurlijk ook vaak op de televisie gezien en zijn pleidooien gehouden. Uh, daar is en nogmaals, dat mag best. Daar is niks mis mee. Maar als je zo emotioneel bent... dat je nog niet kunt relativeren... en hoe kan je relativeren als dat nog maar zo kort geleden is? Ja. Daar heb je gewoon tijd voor nodig. Maar... Dat, is, dat, is mijn, dat is mijn ervaring. Maar u zegt, hij had er beter niet kunnen gaan zitten. Maar waarom ja. uh, is hij daar dan wel gaan zitten? Hij moet er toch ook een overweging bij gehad hebben? Wat was zijn plan vooraf? Dat is voor mij gissen. Uh, ik, uh, wat ik erg uh, veelzeggend vond, was bijna aan het eind van de uitzending dat hij zei, zo, nou is het er tenminste uit. En dat kwam voor mij over als het lag hem zo zwaar op de maag dat hij gewoon de kans wil begrijpen om zijn versie van het verhaal te vertellen. Uh, dat is mijn enige verklaring. Een soort rancune dus eigenlijk. Uh, Beginnen je handen dan te, te kriebelen als imago-expert? Uh, dat, dat begon dus al een hele tijd geleden. Daarvoor is het nu wel een beetje laat, want die magenschade was al erg groot. En wat ik al zei, het uh, uh, optreden van gisteravond heeft, uh, heeft hem niet veel goed gedaan. Nee, dat had hij dus beter niet kunnen doen. Het is laat nu, maar als de telefoon morgenochtend zou gaan en uh, Bram zou aan de lijn hangen? Oh, ik wil altijd met hem praten. Dat, praten kan nooit klaar. dat heb ik inmiddels ook geleerd. Aha, oké. Okay. En wat zou het eerste advies zijn? Wat het eerste advies zou zijn, dat hangt heel erg af van wat hij zelf wil. Ik, ik zou hem eerst maar eens willen vragen om zichzelf maar eens echt in de spiegel aan te kijken... en te, tegen hemzelf te zeggen van wat is hier nou eigenlijk echt aan de hand. Want Kijk, als je terugkijkt, hij heeft in 2006, 2007 al de eerste waarschuwingen gehad. Met alle respect, dat is wel zes jaar geleden. Wat is eigenlijk precies de imagoschade die hij opgelopen heeft? Waar is het geknakt in zijn imago? Nou, waar, het, waar, het, waar het erg in geknapt is, wat dat betreft, is dit iemand die serieus met zijn vak is omgegaan. Er zijn serieuze beschuldigingen aan zijn adres geuit, Onder meer dat zijn administratie niet op orde is, dat hij met de belasting heeft gesjoemeld, dat hij zijn cliënten niet goed heeft vertegenwoordigd, dat hij te vaak niet op rechterbankzittingen is geweest, dat hij zijn opleidingen heeft verwaarloosd. Um, maar wat ik al zei, dat is niet iets van vandaag of, of gisteren. Dat is al van zes jaar geleden. Maar imago gaat toch ook om, om het beeld naar buiten toe. En dan is administratie en, uh, en een paar lessen die het niet gevolgd heeft... Toch, uh, toch niet iets wat je imago maakt of breekt voor de gewone kijker... die hem nou ja, ziet uh, bij RTL Boulevard, ik noem maar iets... of die hem ziet uh, vurig Wilders verdedigen en dat proces gewoon winnen. In dit geval doet het heel erg afbreuk juist aan zo'n imago... omdat wij. Hij had zelf het beeld opgebouwd van, net wat je zegt, van de bevlogen advocaat, degene die vecht voor zijn cliënten. En nu blijkt ineens dat hij waarschijnlijk helemaal niet zo voor zijn cliënten heeft gevochten. En dat die daarom dus ook uit het vak is gezet. Dat is nog wel wat, dat gebeurt niet zomaar. En nu gaat hij een carrière als televisiepersonality tegemoet waarschijnlijk. Maar zal hij ooit nog, denk je, als goed advocaat herinnerd kunnen worden? Of überhaupt worden? Ja, dat denk ik wel. Want als je, als je kijkt naar, naar andere imago-schadegevallen in het verleden... Hè, dat, ...dat geldt zowel in de politiek, bijvoorbeeld voor, voor, voor politici die zijn opgestapt... ...maar denk bijvoorbeeld ook aan mensen eh, als Kees van der Hoever destijds bij Aarholt... ...die moest opstappen. Eh, uiteindelijk, na langere termijn, blijven eigenlijk alleen maar de goede herinneringen blijven, blijven, blijven overeind. Dat is gewoon de ervaring van de afgelopen jaren... En, het, uh, het collectieve geheugen van ons allemaal is wat dat betreft ook kort. We herinneren ons dingen maar een bepaalde termijn. En dus wat dat betreft, de goede dingen die hij ook zeker gedaan heeft... die blijven natuurlijk altijd. Ja, ik ben zijn naam alweer bijna vergeten. <laughs> <laughs> ik zie hem toch nog niet van een showtrap aflopen bij televisie. Hij wil een talkshow wil hij gaan maken, hè? Nou, Er is iets naar buiten gekomen dat hij een proefopname bij ja. RTL zal hebben. En die hebben wilde gedaan, het ook nog maar... niet. Zou dat iets met zijn imago te maken hebben? Dat de RTL dat dan nu niet wil doen? Of was het misschien gewoon niet goed genoeg? Dat is gissen. Het zou ja. best kunnen zijn dat het gewoon niet goed genoeg was. Ik bedoel, ik niet wil willen. Maar als anderen vinden dat het niet goed genoeg is, ze het natuurlijk op. Ja, kijk maar uit, want voor je het weet, dan uh, vindt hij RTL infaam of abject. Ja. <laughs> eh, Albert Roelen, dankjewel. Graag gedaan. Diederik, wist jij dat de staat iedere twee weken zes ton verdient... met studenten die zijn vergeten na hun studie hun OV-chipkaart uh, te annuleren? Nee, maar dan hebben ze aan mij ook wel uh, het een en ander ja. verdiend. Ja, want ik ben dat inderdaad destijds ook vergeten. Bijna alle studenten doen het dus zes ton iedere twee weken. De LSVB, de landelijke studentenvakmond, die is het uh, daar natuurlijk niet mee eens. En zometeen hoort hij ze hier op Radio 1. Maar eerst gaan we naar Den Haag, want uh, daar werd... Uh, Gepraat over Cyprus, want het duurt nog maar even... en dan kan Cyprus putten uit het noodfonds dat opgesteld is door de Europese Unie. De hoofdlijnen van de afspraken voor Cyprus waren de afgelopen dagen al vastgelegd. En nu is de Tweede Kamer akkoord. CDA-kamerlid CDA Eddie van Heijem was namens het CDA bij het debat. Meneer van Heijem, goedenacht. Goedenacht. Het is er doorheen, hè? Uh, ja, uh, dat wil zeggen, uh, door de Tweede Kamer. Uh -huh. Maar de, het ESM, zeg maar het fonds... wat de noodlening aan Cyprus moet verstrekken, moet deze week nog instemmen, Maar dat is denk ik na vandaag een formaliteit. Ja, leg toch eens even uit hoe het nou in zijn werking is gegaan. Want eigenlijk was het voor vandaag al wel besloten. Wat moest er dan vandaag nog besproken worden? Nou, strikt genomen heeft de Tweede Kamer op dit moment helemaal geen rol meer in de... De, de, de uitkering van leningen uit het ESM. Het ESM, dat is een Europees noodfonds. wat de, de, de eurolanden met elkaar hebben ingericht. en waar ze ook al geld in hebben gestort. Daar zit 500 miljard in. En op het moment dat een land in uh, problemen komt. dan kan het fonds uh, te hulp schieten. En daar is eigenlijk strikt genomen geen enkele uh, parlement meer voor nodig. Mm -hmm. Maar we hebben in Nederland wel de afspraak gemaakt. dat als onze minister van Financiën. ...zijn handtekening daaronder gaat zetten... ...dat hij wel eerst toestemming vraagt van de Kamer. Uh, dus strikt genomen hebben we wel een, een rol... Uh, wow. En dat hebben we eigenlijk vanavond gedaan. We hebben dus met elkaar vastgesteld of ons minister van Financiën in dat ESM uh, zijn instemming mag verlenen aan uh, het leningenpakket. Komt op mij toch een beetje over als een spek en bonen debat. Nou uh, um, ja, uh, in zekere zin is het dat wel. Natuurlijk kunnen wij als uh, de Tweede Kamer je uh, echt grote moeite mee zou hebben. Uh, dan kunnen we de minister naar huis uh, sturen of we kunnen een motie aannemen waarin we zeggen u mag morgen niet instemmen. Um, maar strikt genomen hoeft de minister zich daar niet aan te houden. In de politieke realiteit zal hij dat natuurlijk wel degelijk doen. Ja, maar aan de andere kant, het was eigenlijk al wel zeker dat er een meerderheid zou komen. Het was ook zeker dat de uh, SP en de PVV weer lekker zouden gaan uh, euro-bashen. Dat was eigenlijk niet nieuws onder de zon volgens mij vanavond. Mm, nee, het was niet een heel spectaculair en uh, spetterend uh, debat. Uh, tegelijkertijd... Wordt u er niet dan moe van, iedere keer maar weer die herhaling van zetten over de euro en dan weer Griekenland en dan weer Cyprus? Dat gaat over heel veel geld, ja. maar eigenlijk is het allemaal wel besloten. Nou, dat ook weer niet, want er zijn toch wel een aantal hele interessante nieuwe ontwikkelingen... ook in deze steunronde. Bijvoorbeeld in de eerste plaats dat um, voor het eerst echt is gezegd... niet alleen de belastingbetaler, eh, uh, de Nederlandse en Europese belastingbetaler... via dat steunfonds uh, worden aangeslagen voor 10 miljard. Uh, maar ook 13 miljard wordt op het land zelf verhaald. Mm -hmm. Via uh, het afwikkelen van banken, het betrekken van uh, spaartegoeden van boven de ton. Dat is nog niet eerder gebeurd in, uh, in Europa. Uh, daarnaast is het zo dat je, je kunt wel steun verlenen, maar de, de belangrijkste vraag is natuurlijk... hoe help je het land echt uit de put? Uh, we zien het ook wel echt als onze verantwoordelijkheid om hier goed over na te denken. Het is voor ons echt geen uitgemaakte zaak iedere keer dat we hier maar mee instemmen. Want we realiseren ons heel goed dat er toch elke keer weer een, uh, ja, een heleboel wordt gevraagd van belastingbetalers. Uh, maar tegelijkertijd, ja, die eurozone, we zitten erin uh, en je zou het... Denk ik niet op deze manier weer verzinnen. Maar, maar net doen alsof het niet bestaat. En je er even makkelijk uit kan stappen of andere landen uit kan gooien. Dat is gewoon niet de realiteit. Alle partijen die doen alsof dat wel zo is. Ja, die, die houden de burgers voor het lapje. Uh, zo zitten wij er niet in. Het klinkt toch een beetje als regeren en minder als oppositievoeren. Mm, nou, nee, wij um, denk ik hebben een vrij consistente lijn als het gaat om uh, de aanpak die de regering voorstelt... en waar ze onze steun voor nodig hebben... als er een goed voorstel is en er is een verstandige reden om iets te beslissen, dan steunen wij de regering. Maar er zijn helaas ook heel veel voorstellen van deze regering die op dit moment wat minder spannend zijn. En dan zijn we, dan zijn we ook kritisch. Maar uh, en als het nu gaat over de euro en het ook maar redden van de euro, wat is dan ja. voor het CDA de limiet? Komt er een keer een tijd dat je zegt, nou, uh, we gaan dit keer niet steunen dat er weer uh, ingegrepen wordt? Nou ja... Uh, dat moet uh, toch steeds dichterbij komen, denk ja, ik? Ja, nou, dat, dat, is ook wel een, dat is ook wel zo. Want je hebt ook bij Cyprus ervaar je gewoon dat er een grens is aan solidariteit. Uh, waarom moeten belastingbetalers bijspringen aan een lidstaat die zijn geld verdient met het witwassen van uh, Russisch spaargeld? Dat moet niet ja, worden. Daar, daar, daar hebben wij niet zo heel veel uh, interesse in. Dat hebben we ook vanaf het begin laten blijken. En dus is ook een van de keiharde de voorwaarden die nu aan dit reddingspakket is verbonden, dat aan die wereld een eind wordt gemaakt. Ja, maar dat als het banken... gaat om, om witwaspraktijken, als echt ja. jaren geleden gezegd werd: ja, maar we krijgen ons geld wel terug, en het nu wel duidelijk is dat het niet gaat gebeuren, hoe gaat hij dat dan uiteindelijk nog aan gewone burgers verkopen dat er toch maar weer wordt ingesteld, ingestemd? Ook door het CDA. Ja, dat klopt. Nou, uh, uiteindelijk, uh, niet omdat het zo zielig is voor uh, de Cyprioten, want dat is het uiteindelijk niet. Die moeten op de eigen bladen zitten. En het is ook voor het ons. Ook 13 miljard, zeker. Maar uh, de schade als op dit moment, zeg maar, uh, Cyprus zou omvallen uh, de impact die dat rechtstreeks op Griekenland zou hebben. Die dat heb, zou hebben op de eurozone, ja, daar moet je elke keer weer van afwegen: is die schade groter of kleiner dan het bedrag wat we er nu in uh, stoppen? En de taxatie is toch ook dit keer, daar hebben we ook een uh, flink deel van het debat aan gewijd, dat die schade toch groter zou zijn. Dat het niet makkelijk is om te zeggen: we stoppen er gewoon mee, we trekken de stekker uit zelfs brug, die, en dan hebben we geen ellende. Van. Al die casussen bij elkaar opgesteld zijn nog steeds goedkoper dan echt uit de euro stappen. Uh, dat, denk, dat, dat is wel mijn, uh, mijn taxatie ja. dat, dat uh, uiteindelijk we zijn als land afhankelijk van, van welvaart van handel, uh, handel in Europa we hebben wat dat heeft heel veel belang bij de euro en het eenvoudig openbreken van die eurozone, dat gaat niet zo makkelijk. Financiële instellingen, banken, pensioenfondsen. De verwevenheid op Europees niveau is heel erg groot. Dus je kunt niet maar even zeggen, we knippen er nu een stukje uit. Was het maar zo simpel. Dan hadden we denk ik al dit soort debatten niet Ja, dan had u al die later debatten niet gehad. Want we hebben u bijna wekelijks aan de lijn. En u moet bijna wekelijks voor het CDA doortrekken. Hoe zit dat dan? Het is in de regel dan uit. Het kortste strootje getrokken bij het verdelen van de portefeuilles. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik wilde het heel graag. Maar ik heb <lacht> te denken en, uh, was het wel zo verstandig. Maar ik, ik vind het altijd heel plezierig hoor, met jullie te bellen. Dus, uh, ja, het, voelt, het voelt niet zo onderhand als KV? Nee, nee, nee. nee, nee. Want dat, kijk, uh, het gaat om enorme bedragen. Maar het gaat uiteindelijk ook om de, de toekomst van, uh, van Europa. Het gaat eigenlijk toch over de vraag... Uh, overleeft Europa dit? Overleeft de eurozone dit? Uh, wat zijn de consequenties voor onze banen, onze werkgelegenheid, de overheidstekort? Heel veel debatten die wij ook landelijk voeren. Uh, ook deze week nog weer, komende week nog weer over onze eigen begrotingstekort aan de 3%. Ja, die hebben een hele sterke Europese dimensie. Juist. Dus daar moet, je, daar moet je wel met elkaar uh, ja, uh, scherp op zijn. U lijkt wel een politicus. Eddie van Heijen, namens uh, het CDA natuurlijk bij het debat vanavond. Dank u wel. Ja, graag waar voor jou. Nieuws in de nacht. Omroep PNL is nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Like the legend of the Phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, uh, the force of the beginning. Huh. Love. All night together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 ...van 2013. Hij komt van de Fransen van Daft Punk. Eigenlijk maken ze flinke elektronische, wat hardere muziek. En daarmee zijn ze in de afgelopen decennia heel erg groot geworden. Nu komen ze binnenkort met een nieuw album, Random Access Memories. En de hele muziekjournalistiek is natuurlijk benieuwd hoe die klinkt. En vanmiddag hebben enkele Nederlandse muziekjournalisten mogen luisteren, Anne. Ja. Maar ze, maar ze mogen er tot één mei niks over zeggen. Ze mogen er zelfs niet over twitteren. Dat is flauw. Ja, wat heb je er dan aan? Vraag je op zo'n moment af. De afgelopen tijd is er veel aandacht voor online klopjachten op daders van strafbare feiten. Denkt u bijvoorbeeld maar eens aan de Eindhovense mishandeling. De Haagse politiechef Henk van Essen die vindt dat een gezonde vorm van burgerparticipatie. PvdA-kamerlid Markoes vindt dat zorgelijk. Minister Ivo Opstelten mocht daarom vandaag naar de Kamer komen. Aan verslaggever Jesper Stoffelen legt Markoes zijn zorgen uit. Kijk, wat wij niet willen is dat burgers um, uh, eigenhandig allerlei beelden, filmpjes, foto's van verdachten op de website gooien. Wij willen dat dat via de politie en via het Openbaar Ministerie gebeurt. Want die, zijn, nou ja, die hebben verstand en kennis van hoe je opsporen moet doen. En die weten ook tactisch wat het moment is om die beelden en filmpjes op het internet te zetten. En de oproep van de chef van Haaglanden leek erop... Uh, uh, nou ja, te zijn gericht dat burgers zomaar uh, beelden uh, op, op het internet uh, konden zetten van verdachten. Dat, dat zou niet uh, de bedoeling zijn, althans niet wat ons betreft. Maar minister Opstelten maakt zich niet zo druk over deze uitspraken. Dat heeft hij uh, uh, gezegd nog in de oude structuur toen hij korpschef was van het uh, Korps uh, Haaglanden. We zitten nu in een nieuwe structuur. Hij heeft ook hele verstandige dingen gezet. En ik ben ervan overtuigd dat hij zich voegt in de lijn zoals wij dat doen. Het is goed dat de burgers meedoen met het verzamelen van materiaal, camera's, foto's, filmpjes. Maar dat dan in handen geven van de opsporende instanties, politie en openbaar ministerie. Ja, op dit moment gebeurt dat steeds vaker, dat foto's op social media verschijnen. Met name daarbij, hoe wordt daarmee omgegaan uh, bij het uh, Openbaar Ministerie? daar Heel actief, wordt ook zeer gewaardeerd uh, als die beelden uh, beschikbaar komen. Want het Openbaar Ministerie en de politie hebben natuurlijk het totale overzicht uh, om uh, dan tot opsporing over te kunnen gaan. Dus daarom is het heel goed. Als je dat soort materiaal hebt en als burgers meewerkt, dat je dat bij de politie inlevert. En dan kan die daar heel slagvaardig, heel snel mee opereren. Toch blijft het een vraag waar de rol van de burger op houdt. Nou, wat ons betreft is de burger gewoon cruciaal bij die opsporing. Maar lever wel alle informatie die je hebt, of het nou, nou ja, verhalen zijn of beelden of filmpjes. Lever dat gewoon bij de politie en het openbaar ministerie en laat die Uiteindelijk uh, die opsporing doen en laat die ook bepalen wat het moment is om uh, die filmpjes en de foto's wijd te verspreiden in de samenleving. De grens tot waar de burger mag gaan is volgens Ivo Opstelten... Duidelijk. Nou, dat is, de, dat is de wet en dat is de toepassing natuurlijk. Uh, op een gegeven moment uh, als iemand uh, uh, ja, verdachte is uh, en in aanraking komt met het strafrecht, ja, dan, uh, dan is dat een inbreuk op, uh, op zijn privacy, maar dat is dan ook uh, terecht. Voor veel burgers is de grens echter onduidelijk. Volgens Ahmed Marcouch komt dat mede door het ontbreken van een gemakkelijk meldpunt. Ja, daarom heb ik al eigenlijk in de vorige periode al bepleit dat een app moet komen waarin, waardoor of waarmee ook burgers op een snelle manier filmpjes en foto's door kunnen sturen naar de politie. Ik heb bijvoorbeeld een 112-app. Ik kan me voorstellen dat je getuige bent van bijvoorbeeld een mishandeling. En dan zou het zo moeten zijn dat je zo'n mishandeling kunt filmen... en tegelijkertijd door kunt sturen naar de politie... zodat de politie met die beelden weer aan de slag gaat. Ja, meneer, is het nu nog niet? Wat adviseert u de burger nu te doen? Nou, je kunt natuurlijk nu op, via e-mail allerlei foto's en filmpjes aanleveren bij de politie. Dus je lokale politiebureau, nou ja, je kunt daar naartoe, maar je kunt ook mailen. Maar ik vind dat dat nog wel te ingewikkeld is om eigenlijk op een snelle manier die filmpjes en beelden bij de politie te krijgen. Daarom heb ik ook de minister gevraagd om werk te maken, snel werk te maken van het creëren van bijvoorbeeld zo'n app om eh, ja, het laagdrempelig en makkelijk te maken voor burgers om die informatie bij de politie te brengen. En ook het advies van minister Opstelte is duidelijk. Gewoon naar de politie en het Openbaar Ministerie en direct. Zo, dat was duidelijk. Jesper Stoffelen, onze man in Den Haag. Hij was vandaag in gesprek met onder andere Marcouche en ook dus met Opstelte. Het is zes voor half drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker. Dat doet u waarschijnlijk omdat u nog steeds wakker bent. En dat is ook de band die bij ons te gast is in de studio vandaag. En ze komen helemaal uit Groningen, hè. Zeker. Zometeen gaat u eens horen. Maar eerst gaan we het hebben over Nou, toch wel een behoorlijke inkomstenbron... voor uh, onze overheid. Want iedere twee weken stroomt er zo'n zes ton aan euro's de schatkist binnen... Uh, omdat studenten uh, een boete krijgen omdat ze hun reisproduct niet op tijd hebben opgezegd. Ja, Blijkbaar is de procedure hiervoor nog steeds te lastig. Carlijn Lichtenberg is vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, LSVB... en ze luidt de noodklok. Carlijn, goedenacht. Hey, goedenacht. Carlijn, wat is het grootste probleem voor studenten... bij het opzeggen van hun reisproduct? Ja, we hebben de afgelopen tijd heel veel geluiden ontvangen van studenten... dat ze een, een boete hebben gekregen... En uh, wat het eigenlijk het grootste probleem is, is dat het niet duidelijk is waar studenten op moeten zeggen. Uh, moet je het nou opzeggen bij DUO? En als je dat dan hebt gedaan, moet je hem blijkbaar ook nog opzeggen bij een oplaadpaal op een uh, station. Mm -hmm. En uh, als je dat op verschillende plaatsen moet doen, dat is ongelooflijk onduidelijk. En uh, DUO, de organisatie die dit regelt, heeft daar ook brieven over gestuurd. Maar veel studenten hebben die brief niet ontvangen... En worden duidelijk geconfronteerd met een fikse boete van bijna 200 euro per maand. Ja, dat is een fixe boete inderdaad. De duo is wat vroeger de IB-groep was, hè? even voor de wat ja. oudere luisteraar. Dat heet, dat heet nu dus duo tegenwoordig, dan hebben we dat eventjes uitgelegd. En ja. Ja, Anne en ik hebben elkaar net al aangekeken, we <lacht> hebben dit natuurlijk al even van tevoren besproken. Wij zijn allebei recent alumni en wij hebben allebei inderdaad ook de boete betaald. En eerlijk ja. gezegd zocht ik de fout bij mezelf, um, maar het is dus niet helemaal mijn schuld begrijp ik. Uh, nou, dat kijk, dat weet ik niet. Kijk, als je een brief hebt gehad, dan zeg ik ook, dan moet je inderdaad, ben je verantwoordelijk genoeg als student? Je bent afgestuurd meestal als je die op moet zeggen. Uh, dan moet je die gewoon opzeggen. Maar in dit geval blijkt ook uit alle klachten die wij krijgen... dat het gewoon heel onduidelijk is. En uh, wat wij aan Duo dan ook zouden willen vragen is... Hey, maak even duidelijk, moet je dat doen op je website? Moet je dat doen bij een oplaadpunt? Wij zeggen dit is op één punt en zorg uh, dat dat uh, ja. dan in één keer goed gaat. Maar aan de andere kant is zo'n studentenreisproduct... je kan dus vrij door de weeks of vrij in het weekend reizen als student. Uh, zolang je niet opzegt, doet je studentenkaart het ook nog gratis, heb ik gemerkt. Dus je betaalt wel een boete, maar eigenlijk... Reis je nog steeds wel gratis als je wil van Maastricht naar Noord-Groningen? Ja, maar ik denk dat niemand zin heeft om die boete van 200 euro per maand te riskeren. Daar zit geen enkele student op te wachten. Ja. Maar de, de, de LSVB die wil dus graag meer duidelijkheid hierover. Is, het is toch ook voor, voor een heel groot deel, je gaf het net al aan, maar is het eigenlijk niet de volle verantwoordelijkheid van, van zo'n student? Als ik mijn belastingaangifte doe, wordt toch ook niet mijn handje vastgehouden? Zeker niet. Nee, dus als het, het moet gewoon voldoende duidelijk zijn. En wij merken nu dat uh, als je je studiefinanciering bijvoorbeeld opzegt... dat, dat gaat automatisch, zeg je dan ook je OV-kaart op. En dan moet je los daarvan ook die OV-kaart nog langzaam oplooppunt halen. Dus je moet hem er keer twee keer opzeggen. Nou, daarvan zeggen wij, probeer dat op één plek uh, mogelijk te maken. En uh, zorg dat de communicatie erover helder verloopt naar studenten toe. En naast die procedureveranderingen, Carlijn, ga je dit ook nog proberen om met de terugwerkende kracht misschien wat studenten te helpen? Uh, nou wat wij nu vooral gaan doen, en dat doen we eigenlijk ook uh, elke maand al, hoor, dat we studenten op wijzen van hé, hey, het is bijna weer de, de vijfde werkdag van de maand. Want dat is het moment waarop je dit op moet zeggen. En uh, let er even op en doe dat inderdaad op die en die manier. En dus wij wijzen de studenten wel op. Mm -hmm, maar je gaat niet uh, zorgen dat Anne en ik bijvoorbeeld ja. <lacht> ons geld terugkrijgen. <lacht> Volgens nog niet, maar we zijn even, we kijken nu gewoon wat er voor klachten binnenkomen ja. en we proberen die studenten zo goed als mogelijk te helpen. En de andere studenten, die ligt er nu er goed over voor. Het is in ieder geval heel veel geld. Zes ton per twee weken. Ik wou dat ik het in mijn handen ja, zou kunnen krijgen. Het, ja. euh, het, het moet inderdaad duidelijker worden. En laten hopen dat iedere student die nu afstudeert... gewoon op een nette manier die je over chipkaarten afsluit. Want uh, dan zijn ze een boete... Um, ja, dan hoeven ze het niet te betalen. Dankjewel, je Carlijn Lichtenberg van de Landelijk Studentvakmond. Dank u wel. Oké, dankjewel. Okay, je Hoi. Bas. Bas, heb jij ook gestudeerd? Ik heb ook gestudeerd. En is dat recent? Dat is uh, relatief recent. In ieder geval, ik stond nog tot relatief recent wel ingeschreven, ja. Maar je hebt het nooit afgemaakt? Uh, de bachelor gehaald, de master een beetje afgehaakt. Welke, een Nederlandse taal en cultuur. Kijk, Bas is van de band Zwinder. Uh, zij spelen met z'n tweeën vandaag uh, bij ons vannacht tot vier uur. Nog steeds wakker blijven ze met ons. Ons nationale uh, pyjamafeestje helpen jullie ons uh, een beetje bij. Kunnen jullie wakker blijven, denk je? Dat, uh, dat moet wel lukken, ja. Hey, en die ovj -ja kaart heb je die uiteindelijk uh, moeten doorbetalen? Heb je ook zo'n boete geriskeerd? Nee, ik had wel redelijk op tijd begrepen... dat je dat inderdaad even op de website moest doen... en dan even <laughs> ja, naar zo'n op moest Het is maken. eigenlijk heel maar makkelijk, hè? Wij zijn vooral gewoon heel erg dom bezig geweest. Ja, we worden echt goed, even op ons nummer gezet Ja, al, ja We zijn <laughs> gelukkig niet de enige. Er Groningen. zijn heel veel studenten. Maar goed, we komen hier niet om op te praten over de over chipkaart. Vooral over de muziekzwinder uit Groningen. Mm -hmm. En dus zing je ook in het Gronings? Ik zing in het direct, Gronings, ja. ja. Van waar die keuze? Uh, ja, het begon eigenlijk een beetje als een grapje. Want ik spreek eigenlijk helemaal geen Gronings. Dat wil zeggen, mijn, ja, mijn ouders spreken geen Gronings. Dus ik ben ook niet zo opgevoed. Maar ik liep altijd met het idee van ja, daar kan ik nog wel eens wat mee doen. En ik vind het wel mooi. Maar uh, heel veel muziek die in het Gronings wordt gemaakt. Dat is echt een beetje... Wie ze... zijn dat dan? Wie zijn dat dan? Nou, ja, uh, daar stonden ze het heel erg te willen afbranden of zo. Je hebt uh, mensen als Via Bussen en zo. En dat is een beetje van die, van die volksmuziek. Van ja, ja. heen en weer, handjes in de lucht. En ik dacht, je kan ook gewoon ja, muziek waar ik van hou. Een beetje indie, pop, folkrock, dat soort dingen. Dat kun je natuurlijk ook gewoon in het, in het Gronings doen. Dus dat heb ik geprobeerd en dat sloeg uh, dat wel aan. Nou ja, het is uh, eigenlijk heel duidelijk, Anne. De opdracht die we ze gaan meegeven is... Uh, laat het zometeen na het nieuwsminuutje even horen. Dan nemen we, maken we voor de eerste keer kennis met jullie. Hoe heet het eerste nummer? Uh, het eerste nummer heet Noorstad. Noorstad. Noor dat is naar de stad. Fijn oh, <laughs> ja, dat, ja, dat, misschien... dat je er gelijk bij bent. Dus ga vast naar je plek in de studio. Dan gaan wij even snel naar... Uh, het Bas... nieuwsminuutje. Bas Redeker heeft het laatste nieuws uit de nacht. Yes, minister Bussemaker heeft vanavond plannen aangekondigd... om te voorkomen dat het collegegeld voor een topstudie vijf keer zo hoog wordt. Ze wil een overleg gaan treden met studenten, hogescholen en universiteiten. Daarmee komt ze de Tweede Kamer tegemoet in hun zorgen. Ze wil de wet die het collegegeld dreigt omhoog te schroeven niet aanpassen... maar ziet tegelijkertijd ook het gevaar dat de wet een richtsnoer wordt... in plaats van een maximum. De Russische politie heeft een schutter gearresteerd... die maandag in Belgorod zes mensen zou hebben doodgeschoten... De man, 31, werd opgepakt toen hij probeerde in een goederentrein de stad uit te vluchten. De politie joeg volgens media met 1200 man op de schutter en had een beloning van 73.000 euro op het hoofd van de man gezet. De man heeft volgens bekende psychische problemen en was naar verluid net uit de gevangenis vrijgelaten. Uh, er is op dit moment een grote achtervolging gaande op de Drie Medeweg en Oude Schipholweg. De politie volgt met 8 wagens en 7 motoren een BMW. Uh, naar verluid gaat het om een BMW die met valse kentekenplaten heeft gereden. Maar dan alsnog ja, is het en een, een vrij grote ja, politie, man. Heel erg spannend, hè, Bas? Dus dat gaan we zometeen even helemaal uitzoeken. Kunnen we dit ergens op televisie volgen? Oeh. We zijn niet in Amerika, Diederik. Nee, maar het zou wel leuk zijn. Ja, het zou echt wel, ik zou het ook wel spannend vinden. Goed, maar, maar rijdt u, uh, uh, ja, nee, u in de buurt, kijk vooral uit, hè. Ja, absoluut. Goed, nou, tot zover. Dank, Dank je wel. Het Nieuwsminuutje. En dan gaan we nu luisteren, het is zojuist aangekondigd, naar de band Swinder. Ze komen uit Groningen. En in Groningen zou het zomaar nog kunnen hoor, om één over half drie. Want daar zijn de, de, de, de kroegen tot laat open, weet ik uit eigen ervaring. Je kan nog even Noordstad, want daar zingen ze over. Hier is Swinder. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 5. Wil door met vreemden lust, zullen zonnevogel open rolt, vogels morgen, vis kan schoon de kriket slim in kop. De bouw in kolen roze het schuim, spring zo het zolderlap op fietsen door stad. Tringelingen op fietsen door stad. Tringelingen op fietsen door stad. En Schoor, en ik kreeg het slim in kop En mijn kolen roze het schoon, Spring zo van zon naar Op fietsen door stad. Trillingen, op fietsen door stad. Trillingen, op fietsen door fietsen Veel is dat ik mijn fiets op slot heb doen, Mooi, ik zei bijna, ik stond. Ik kruil, hij zal toch nooit die weer wezen. Anders doe ik hier om reden Dat ik altijd met die doele kop vergeten heb, wat ik heb doen Op fietsen door de staat. op fietsen door de staat. Dat op fietsen of staat. op op fietsen of Op het fietsje naar de stad, zo simpel is het in het Nederlands. En het zou zomaar kunnen zijn dat je op de fiets naar de stad of van de stad onderweg bent. Want ik luister best wel vaak naar Radio 1 via ja. de Radio 1-app. En dan zou het toch lekker zijn als je met je ogen... Nou, dan moet je op de fiets niet met je ogen dicht doen. Maar als je dan lekker aan het fietsen bent met deze muziek van Swinder, Nou, dan zou ik zeggen, fiets nog even door. Want tot vier uur zijn ze hier te gast. Zometeen gaan we het ook hebben over Costa Rica. Want Costa Rica was in het nieuws, vandaag in Nederland. Maar waren wij ook in het nieuws in Costa Rica? Dat is de vraag. Maar eerst gaan we terug naar vorig jaar. Want toen in april uh, eindigde Rutte 1, het kabinet Rutte 1. Het was politiek gezien een onstuimig jaar in Nederland. Maar hoe staat Rutte 2 er nu bij? En uh, wat heeft Mark Rutte eigenlijk geleerd van zijn eerste kabinet? We blikken terug op een rumoerig jaar met politiek analist Martijn van der Kooij... schrijver van het boek Mark Rutte alleen voor de politiek. Martijn, goedenacht. Ja, goedenacht. Hoe kijk jij nou terug op Rutte 1... Ja, nou, kijk, Rutte 1 was een kabinet waarbij er uh, een aantal dingen echt in gang werden gezet. Hè. Dus uh, uh, ik noemde het altijd een beetje het kleine bier. Hè. Niet hele grote hervorming of hele grote dingen, maar toch dingen waarvan je zegt, nou, er, er gebeurt wat. Hè. Minder geld naar ontwikkelingssamenwerking, minder geld naar cultuur, de criminaliteit aanpakken, minder vreemdelingen. Het was, het was toch wel, totdat het kabinet dus uh, viel, mm -hmm. een kabinet van aanpakken. Ja. En uh, ja, zo herinner ik me dat ook tot, tot die beroemde Catshuis-discussie... Uh, uh, waar, waarna, het, waarna het, de, uh, het kabinet is gevallen. Ja, Mark Rutte ja. kwam natuurlijk aan de leiding als, als politieke belofte. Hè. Hij was eigenlijk ja. gewoon nog vrij jong. Heeft hij die belofte toen al in kunnen lossen, denk jij? Nou, men was uh, toen enorm positief over Mark Rutte en terecht. We hadden die jaren van Balkenende achter ons... En uh, hij werd als een verademing ervaren, he. heel communicatief, heel open, ook met de pers. Uh, een hele goede relatie uh, in, de begin, ja, in, in de begintijd. Dus, dus dat was wel echt een verschil met, met, met, uh, met Balkenende. Ja, het, het was ook een kabinet overrechts met de PVV dan als gedoogconstructie en uh, het CDA. Mm -hmm. Was dat dan ook de gedroomde coalitie voor Rutte? Nou, Misschien niet de gedoogconstructie, maar wel overrechts? Ja, dat is best wel een moeilijke vraag. Omdat als je Rutte zijn verleden bekijkt, dan zie je dat hij als jonge liberaal eigenlijk vrij links was. Dat hij als staatssecretaris uh, ook niet echt heel rechts was. Omdat hij ook allerlei pleidooien hield voor ja, um, de VVD die uh, af moest van de parelkettentjes. En de bijstandsmoeder ja, die erbij gehaald moest. Groen rechts er. was hij ook een voorstander ja, van. Ja, groen he? rechts werd ook, nog, uh, werd ook nog door hem in de mond genomen. hoor je nooit meer over. Mm -hmm. En... Dat was eigenlijk de onderzwaai, de rechtse Rutte... die hebben we gezien met dat eerste kabinet Rutte... wat voor veel mensen een verrassing was. En wat heeft hij nou geleerd van die tijd met Rutte 1, denk je? Ja, je, je, wat je eigenlijk ziet, en dat, dat zag je al op het einde van Rutte 1... is dat uh, een hele open premier met een hele transparante uh, stijl van communiceren... steeds geslotener raakte en steeds meer vragen ging ontwijken... Uh, journalisten uh, ontweek, uh, het debat niet meer aanging. En uh, nou, dat, dat hebben veel mensen in Den Haag ook wel eens jammer ervaren. Mm. Omdat juist die, die frisheid, dat, dat, dat maakte hem uh, tot een jeune premier, zoals werd gezegd, die echt, echt een verademing was. Hij heeft ook niet echt geluk gehad, hè? Eerst een gedoogconstructie en nu dan weer een minderheid in de Eerste Kamer. Ja. Kan hem ook nooit echt lekker van een leiddakje gaan met die coalities? Nee, kijk, maar dat is natuurlijk ook het politieke klimaat in Nederland op dit moment. dat. Uh, het mooiste zou natuurlijk zijn als, als, als wij, de kiezers... gewoon uh, steeds uh, één of twee partijen een meerderheid uh, bezorgen... in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Want dan is het echt lekker regeren. Hè? Dan, kun je, dan kun je vooruit, dan heb je, dan heb je steun. Dus inderdaad, uh, hij, uh, hij, hij regeert ook wel onder hele moeilijke omstandigheden. Dat kun je wel zeggen. Ja, maar als echte Rutte-watcher, Martijn. Uh, wat moet er nu gebeuren, de komende tijd om Rutte ja. nog onvergetelijker te maken... of om Rutte misschien nog in een politiek zetel te brengen voor de toekomst? Nou ja, die toekomst, dat, dat klinkt misschien heel, heel raar uit mijn woorden... maar die ziet er voor Rutte niet zo heel goed uit. Um, hij heeft binnen de VVD heel veel krediet verspild... door die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie... Mm. waar hij mee heeft ingestemd... tijdens uh, de totstandkoming van het kabinet Rutte 1... Um, vervolgens zie je dat het sociaal akkoord wat onlangs is gesloten wordt als heel links gezien door de achterban van de VVD. En daar heeft hij ook geen vrienden mee gemaakt. Men vraagt zich ook af van al die verkiezingsposters die in het land hebben gehangen met al die beloftes van de VVD aan de kiezers. Hè. Geen cent naar Griekenland, het begrotingstekort op orde... Uh, van uh, uh, uh, vandalen, strengerstaf... Ja, ja, dat, dat wordt hem natuurlijk komt, ook persoonlijk aangerekend. Dat wordt hem persoonlijk ja. aangerekend. Want als je zoveel beloftes hebt gedaan... voor de verkiezingen, maar na de verkiezingen... met zoveel compromis je thuis komt en eigenlijk de VVD... Hè, terwijl ze de grootste partij zijn... zo bleek... Uh, ja, tevoorschijn komt... uit dit hele verhaal. Wat is dan, de, de, de, wat is dan die premiersbonus? Zoals dat wordt genoemd. Ja. Dus... Rutte heeft het ontzettend moeilijk, uh, vooral intern op dit moment. En uh, daar kan die kan daar, kan daar niet zo heel veel aan repareren. Dus ik zie, het, ik zie een, een, een, een derde termijn voor, voor Rutte zie ik, zie ik niet heel snel gebeuren. Ja, bedankt voor die kijk in de glazen bol. Tot slot nog één persoonlijke vraag die bij me, ja, bij me naar boven komt. Is, wat fascineert jou persoonlijk nou zo in Rutte? Ik bedoel, je schrijft een boek over hem vol. Ja, ja, ja, ja. Nou kijk, ik ben gefascineerd geraakt door Rutte... omdat ik uh, voordat hij uh, premier werd, toen hij staatssecretaris was... Mm -hmm. hem een aantal keer heb geïnterviewd. Zowel on the record als off the record. En dat ik uh, toen al dacht van... wat een ongelooflijk politiek talent. En toen was hij nog geen lijsttrekker voor, van de VVD. Was hij nog geen kandidaatspremier. En jij zag dit, het al. Gewoon, nou jij ja, zag het al. Dit wordt heel, hem. Meer, ja, nou ja, meer mensen hoor, die met hem te maken ja. hadden. Want als je met hem praat, raak je gewoon... Je raakt gewoon enthousiast van die man. En daar kun je niks aan doen. Er is, er is geen medicijn tegen. Dat heeft bijna iedereen die met mm. Rutte te maken heeft. Ja, nou, het, het is me duidelijk dat je gefascineerd bent. En eigenlijk ook wel waarom. Martijn, bedankt. Uh, hopelijk uh, slaan we dit jaar een keer over wat stemmen betreft. En uh, misschien, ja, kan Rutte, misschien kan Rutte nog door een derde periode. We gaan het allemaal merken. Dankjewel. Ja, graag gedaan. We zullen het zien, hè? Nog een kabinet uh, Rutte. Daarachteraan. Het zou zomaar kunnen volgens Martijn van de Kooi. Nou, nou, nou, nou, Martijn was sceptisch. Ja, neem in ieder geval dat we weer naar een stembus gaan. Dat uh, denk je wel weer. Ja, het is dus, uh, 18 voor 3. Uh, ik heb <laughs> geen televisie gekeken nee, vanavond. ik eigenlijk. ook niet. We hadden we helemaal waren, geen tijd voor het We waren, het waren het heel wereld wereld. druk mee bezig, ja. Uh, uh, maar gelukkig is daar altijd nog Bas Redeker. Die heeft uh, met 15 schermen voor zijn neus alles bekeken. En oh. daar een mooi overzicht van gemaakt. Ja, en uh, laat ik dan gelijk openen met, uh, met een vraag aan jullie. Hebben jullie zondagavond het NOS-journaal gezien? 8 ja, uh, uur, 8 uur bulletin. Ja. Koningslied... Absoluut. Zeven minuten, daarom zegt. Acht. Acht. acht minuten. Oké, okay, wacht even. Misschien moeten we uitleggen voor uh, mensen die niet zoals wij tot aan hun nek in de media zitten. Het acht uur journaal. dat weten we op zich al. Dat is natuurlijk iets wat heel erg belangrijk is. Ja. Uh, tenminste, wat, waar veel belang aan wordt gehecht. We weten ook dat er een nieuwe prestatrice komt. En dat daar dan acht minuten aan iets ja. wordt besteed. Dat misschien een groot deel van Nederland helemaal niet belangrijk vindt. Dat vind jou nee. Nou ja, laten we het zo zeggen. Als het bulletin 15 minuten duurt... En acht minuten daarvan is Koningslied. En je opent met de hele uitzending. Begint met een bijna emotionele Towers. Dan, dan, dan heb je me. Dan, dan ben ik gepakt. Want dat voorbeeld dat volg ik gewoon met alle liefde. Um, want ik, ik kwam net wat nieuws tegen. Uh, op, op het onvolprijs RTV Noord. Uh, Henk Weingaard heeft een Koningslied geschreven. Oh, lekker hoor. Het is hier tijd voor een koning. Na die mooie vertooning. Oh Moet Willem vroeg uit de veren. Of ja, ja, ja. Terug. Nou, u ziet het niet, maar wij lopen Polonaise in ja, de studio. Sowieso. Maar, <laughs> jongens, even. Laat er geen misverstand over bestaan, want Henk doet het met de beste bedoelingen uh, en zonder winstoogmerk. Ik hoef geen graadje mee te fikken. Het is net als bij de pauswisseling, hadden wij dat liedje Komt de rook uit de pijp van die mooie Kieterskerk. Het was zo'n impact en mensen vonden dat zo leuk. Hey, dat is een keer weer een hele andere kijk van muziek op actuele dingen die er gebeuren. Ja, dus weet je, Henk Weygaard uh, hij is een voorbeeld voor de muziekindustrie wat mij betreft. Uh, maar goed, mijn televisieavond begon, uh, zoals waarschijnlijk voor veel mensen... met een aflevering van De Wereld Draait Door. En uh, Matthijs had de mannen van Schorem, Haarsnijder en Barbier aan tafel. Nou, dat zijn hele trotse Rotterdammers. En uh, uh, tafeldame Halina Rijn, uh, Amsterdamse puur zang... die uh, ontdekte dat op uh, haar eigen manier. Wat vindt dat vindt dat vind je ik hiervan? Ik ik wist het het het fantastisch. Amsterdam heeft het volgens mij nee, niet. Waarom Dit is openen hof... jullie niet ook een winkel in Amsterdam? Het nou, is een working class ding, hè. En uh, niet ten <lacht> naam. Van, uh, <laughs> ja, ja. Ja goed, maar uh, DWDD zou natuurlijk DWDD niet zijn als, als hun gasten niet even een trucje moeten doen. Uh, Live on Air mocht mede-Rotterdammer Hugo Borst onder het mes. En uh, de immer opmerkzame Matthijs van Nieuwkerk dacht even te kunnen scoren met een rake observatie. Uh, Hugo's barbier Lau kaatste zijn grap uh, echt razendsnel terug. Hey Hugo, je hebt alleen nog een heel klein snorretje hier. Daar zijn meer mensen beroemd mee geworden. Ja, goed, het, het absolute hoogtepunt vanavond voor de sportliefhebbers... was vanavond uh, Bayern München tegen Barcelona. Ja, en, uh, ja, en magistraal Bayern speelde de kampioen van Spanje helemaal zoek. Uh, een hoofdrol was er voor onze nationale trots Arjen Robben. Hij maakte de 3-0. Robben buitenom. Robben. En nu. En nu. Ja! Ja! Arjen Robben! Nou, uh, van de ene Groninger naar de andere. Een koffieshophouder in het noorden heeft een ludiek plan... om 250 ballonnen op te laten, gevuld met wietplantzaadjes. Uh, zodat heel Nederland straks kan genieten van zijn speciaal gekweekte plantjes. Nou, waarom, hoor ik u denken, wel nu hierom? Nou, dat is uh, voornamelijk als dank voor uh, Beatrix. Beatrix heeft in haar uh, 30-jarige uh, koningin zijn ontzettend veel bomen geplaatst. Oh, ik en als dank willen wij nu ook eens terugdoen... Ik dacht, hij zou gaan zeggen, flink wat afgebloot. Ja, daar hoopte ik stiekem ook een klein ja. beetje op. Maar toch, ik vind het wel, vind het wel iets moois en iets nobels hebben... dat hij dat toch uitdankt in bomen planten. Nou goed, maar dan vraag je je misschien af... is dat niet strafbaar? Nee, want... Zaad de lucht in sturen is niet verboden. Kijk, tot zover de media ja. Op een tegel. Ik... Zaad de lucht in sturen is inderdaad niet verboden. Nou. Het is goede city marketing. veel Groningen namelijk... zometeen ook nog de band Swinden namelijk... En er gaat, niets, er gaat niets boven Gaan Groningen niets om 14 minuten voor drie. Zo meteen nee. inderdaad de bed uh, Swindon. Maar nu eerst na een kleine week vol spanning en verdriet... werd afgelopen zaterdag de tweede verdachte... van de bombardementen in Boston opgepakt. Hij ligt door zijn verwondingen in het ziekenhuis. Ja, de FBI die heeft tijdens uh, het eerste voor gebruik gemaakt... van een uitzonderingsregel van het ministerie van Justitie... om verdachten te verhoren zonder hem te hoeven wijzen op zijn rechten. We praten hierover met Oefoek Kaya. Oefoek, goedenacht. Goedenacht. Jij woont en werkt in uh, Washington. Um, hoe leeft het hele gebeuren rondom Boston nog steeds uh, in, in Amerika, zo'n week later? Iedereen volgt de ontwikkelingen op de voet. Het is het gesprek van de dag. Um, ja, dus iedereen houdt zich ermee bezig en de kranten staan er elke dag weer vol mee. Ja, maar in Nederland uh, is het, gaat het ook vaak om de privacywetgeving en uh, uh, nou ja, mensen hun, hun rechten. Um... Voorlezen. Dat is toch een, een groot goed, volgens mij ook in Amerika. Maar dat hoeft dan opeens niet bij de verdachte van deze aanslag. Hoe kan dat? Nou, er was dus een grote vraag van... Um, waar wordt hij van verdacht en onder welke wet? Wordt hij vervolgd onder de wetten van Massachusetts, de staat? Of federale wet? Of wordt het... Uh, een een rechtszaak onder, het, uh, onder de wet van oorlog, dus de uh, war of law. En als dat het zou zijn, dan zou die worden verklaard als een enemy combatant, Wat zou betekenen dat hij geen recht op advocaat zou hebben... en geen recht zou hebben om te zwijgen. Maandag heeft het Witte Huis besloten om wel uh, hem zijn rechten toe te kennen. Wat betekent dat hij het recht heeft om te zwijgen en het recht heeft op een advocaat. Maar hij wordt wel gevolgd... Onder het federale wet. En het verschil is, Massachusetts heeft de doodstraf afgeschaft. Mm. In het federale wet is er nog wel. Dus de vraag is, zullen ze gaan voor levenslang of voor de doodstraf? Maar hem was toch ook bijna gewoon letterlijk het zwijgen opgelegd... door het uh, dat hij op die manier zo ver verwond was dat hij eigenlijk niet meer kon praten? Ja, hij kon inderdaad niet meer praten. Maar de vraag is nu van hoe ga je het nu afwikkelen juridisch? Aha. En daar gaat de discussie enorm over. En een andere impact van al het gebeuren is. op de immigratiewetgeving. wat nu net tot stand zou komen. Ja. Nu, zijn, nu zijn er heel veel mensen die zeggen. van zie je wel, heel veel haak en ogen. want zij hebben ook een backgroundcheck gehad. en hebben toch een aanslag gepleegd. Dus de immigratiewetgeving deugt niet. Mm -hmm. Maar even, even nog terug naar wat u dus gezegd heeft. want hij heeft al bekend, toch? Hij heeft bekend in de zin dat, die, dat die, hij. Uh, daar wel wat over heeft gezegd. Maar toen. Um, was hij nog niet in het juridisch proces dat hij zijn rechten was toegekend. Dus wat er toen is gezegd kan niet in de rechtszaak nee, gebruikt worden. Dus de nee, zullen we nu een strategie uitzoeken. Nou, ja, dat begrijp ik helemaal. Dan zal hij het ongetwijfeld nog ontkennen. Want ik, ik vroeg me ook gewoon af, onder wat voor situatie uh, is zo'n ondervraging gegaan? Als die man nog in een ziekenhuisbed ligt, ernstig verwond. Ja, dat, ik, dat zie je toch e eigenlijk alleen maar in films, dat hij dan meteen ondervraagd wordt? Dat klopt, en wat je in films ziet, zich het vaak ook in het echt, tot, uh, tot die dus verbazing. Maar mensen wilden vooral dus de, de overheid wilde vooral weten of er nog andere pressure cookers ergens was of andere mensen bij betrokken waren. Dus vanuit het belang van de openbare veiligheid en de openbare orde hebben ze een vraag gesteld. Is dat dan ook vervolgens zo dat de Amerikanen... vanwege de war on ter terror en de veiligheid van de bevolking... het ook allemaal maar goed vinden onder welke omstandigheden dit allemaal gebeurt... zonder in eerste instantie het wijzen op zijn rechten... in een ziekenhuisbed proberen te verhoren? Ja, die discussie zal zeker opspelen. Maar op dit moment is de impact van wat er in Boston is ja. gebeurd zo groot. En de haatrichting die persoon is in het publiek ook zo groot... Dat mensen dit wel door de vingers zien. Het gaat er nu om van hoe het vervolg van het proces uh, zal gaan. En hij heeft zijn rechter gekregen wel onder één voorwaarde. Op het moment dat ze erachter komen dat hij, nog steeds ergens nog, dat hij op een of andere manier een verband heeft met iets wat weer mensen in gevaar kan brengen. Dan wordt de rechter weer weggenomen en dan wordt hij wel weer uh, ondervraagd onder de law of war. Mm -hmm. Ja, en hoe gaat het nu daar straks dan uh, toe morgen? Nou ja, het is nu eigenlijk natuurlijk dag eigenlijk daar. Um, gaat onderhand die aandacht verslappen? Of blijven we allemaal naar het ziekenhuis kijken? Blijven we wachten tot daar agenten naar buiten komen en iets vertellen? Nou, dat gaat nog op zijn minst wel een weekje door, denk ik, totdat alles een beetje duidelijk wordt. zijn de advocaat duidelijk wordt en de strategie een beetje duidelijk wordt. Maar je ziet ook langzaam maar zeker een bredere discussie ontstaan over de veiligheid, binnenlandse veiligheid, maar ook over immigratie. Ja, en daar komt er nu steeds meer ruimte voor, voor dat soort discussies, na de eerste schok van, van zo'n aanslag. Ja, het wordt in ieder geval wel als aanleiding gebruikt om het voor allerlei politieke doeleinden te gebruiken. Onder, onder andere om tegen de immigratiewetgeving te zijn. Oké. Okay. Oevo uh, Kaya, woont en werkzaam in Washington, Amerika. Dank je Dank je. En uh, vervolgens moet ik mijn oprechte excuses aanbieden aan Swinder. de band hier in de studio. Swindon is van Swindon Town FC, een voetbalclub uit Engeland. Ja, hebben we Swinden? Ik zei Swinden. Ja, maar dat is een prachtige voetbalploeg. Ja, dat is zeker. Dus ik, ik denk dat ze zich even als ze iets met voetbal hebben. Jongens? Hey. Helemaal niks. <laughs> ah, Oké, okay, nou Teilig. in dat geval gaan jullie het zo meteen maar eventjes uh, mano to mano uitvechten met Anne de Jong. Ja, Swindur, uh, en uh, Maar uh, wil ik jullie toch vragen of jullie over je hart willen strijken en nog zo'n leuk liedje van ons willen spelen? Dat gaan wij doen. Oké, okay, zeker. Nou, dan zou ik zeggen: take it away. Dankjewel. Dit is Annemarie. Zou we zitten aan het tafel, lippen rood, horen zwaard. Weegt wat meer op de muziek, wil ik steeds elkaar doodkijk. Veel wil meer die brood en durf, ik ruik nooit te verlaten naast ik er afgehoor op afgehoor is. groot dat ik afgoe, Anne-Marie. Die vergeet en ken ik niet. U marie die vergeet en ken ik niet. Bin daar ze hij zegt, ben lief, maar En ik mag die best. En ik kon zeker niet leuk, Kijk me liep in de ogen zegt. Pak niet baard op, die me koor, en wie bij me komen en tomt, hun weer bij me komt. Anne-Marie, die vergeet een king ik neid. U Anne-Marie, die vergeet een ik night. En als die dinnat gom moest, zou ik al. Wakker worden en denk bij mij zo. O, anne marie. Ik ben zo blij dat ik die zo. anne marie. Die vergeet een ik nooit. Doe anne marie. Die vergeet een ik nooit. Die vergeet Vragenkaartje van Tien Gulden voor de film van vanavond. Jongens, dankjewel. Annemarie, dit is een hele andere versie van Swinder. Een bescheiden cult-hit heb ik zelfs gelezen. Uh, voor deze heren uit Groningen. Ze gaan nog twee liedjes voor ons spelen. Dat allemaal voor vier uur. Het is nu 6 voor 3. U luistert naar het programma Nog Steeds Wakker... van Omroep WNL op Radio 1. Ja, en bij Nog Steeds Wakker hebben we een 17-jarige verslaggever. De jongste verslaggever hier op het Mediapark. En uh, die gaat iedere week de wereld in om iets te leren. Want die jongen die is nog zo jong en die moet nog zoveel bijgenomen. Bracht worden En dat gaat hij uh, meemaken. En u maakt dat natuurlijk ook mee. En hij heeft een vader, die speelt saxofoon. En hij heeft een zus, die speelt ook saxofoon. Maar zelf ja, die heeft hij nog nooit een instrument aangeraakt. En dat, uh, hij vindt het hoog tijd dat uh, hij dat wel gaat doen. Dus daarom is hij speciaal voor ons um, naar uh, Hans Lub geweest in Utrecht. En gaat hij leren viool spelen. Veel mensen denken dat je heel getalenteerd moet zijn... dat maar weinig mensen er aanleg voor hebben. Maar dat is niet zo. Maar het kost wel veel tijd. En ja, heel veel dingen tegenwoordig die leuk zijn, die kosten veel minder tijd. Dus dat is altijd de slag die ik, die ik moet maken met mensen. Dat ze, daar, dat ze dat accepteren, dat het gewoon niet in één keer lukt. Ik ben 17. Zijn er nog veel jongeren van mijn leeftijd die ermee beginnen? Op jouw leeftijd zijn er veel die iets spelen. Veel beginnende jongeren of ouder... Uh, dus, dus, dus ik ken niet veel, veel mensen die op hun zeventiende met viool beginnen. Maar er zijn er wel heel veel die het dan al doen en, en ermee doorgaan. En ik ken ook veel mensen die op oudere leeftijd ermee beginnen. Ik zeg plus één, want vandaag ga ik leren hoe je viool moet spelen. Uh, kan ik het denk je, in een paar minuten tijd een beetje onder de knie krijgen? Nou, geluid eruit krijgen gaat zeker lukken. Dan gaan we daarmee beginnen. Oké, okay, neem even de, deze viool. Hier heb ik veel viool voor jou. Dan geef ik je de strijkstok... En dan leg je de stok tussen de kam en de toets. En dan ga je gewoon... Gewoon rustig strijken. Nou, kind kan de was doen. En dan als je je armen omlaag doet, krijg je een andere toon. De A. Als je verder omlaag doet, dan krijg je de E. En dan helemaal aan de andere kant zit dan nog de G-snaar. Ja. Goed zo, ja. Je hebt, je hebt talent, jongen. En nu? Nou, nu ga ik jou je eerste song met dit liedje. En dat gaan we eerst zingen. Muziek, dat kan je het beste leren door te zingen. Ik zing het voor en dan zingen we hem samen. Dus we beginnen met het liedje. Wacht even, ik ga leren viool spelen, maar nu gaat u mij leren zingen. Ja, ik vind dat je, als je niet kan zingen, kan je ook geen viool spelen. Dat is zo simpel is dat. En dat is voor sommige mensen even slikken. Maar het gaat echt beter en sneller, hè? Je hebt... Op een veel ontzettend goed je, je voorstellingsvermogen nodig om, om muziek te kunnen maken. En dat train je echt het beste door te zingen. Gaan we een liedje uit de top 40 zingen of zoiets? Nee, dit is een, uh, het is een, uh, een, eigenlijk een how-down, een, een country, een western liedje. Maar dan uh, leer je alleen het akkoordenschema. En dat zijn drie akkoorden, de bekende drie akkoorden die ook in heel veel poppetjes zitten. D, D, A, ah, A, ah, D, D, A, ah, A. Ah. Doe maar mee. D, D, A, A, D, D. D-A-A. Dus A. nog een tweede regel. Oh, ja. D-D-G-G. D-A-D-D. D. Doe maar mee. D-D-G-G. D, D-A-D-D. D. Nu, nu je hem uit je hoofd kent, gaan we hem ook uit het hoofd spelen. Als je D speelt, laat je arm zakken, dan krijg je de A. Spel eens D-D-A-A. Waarvoor? Wat doe ik nou fout? Uh, je moet gewoon wat meer doorstrijken, wat grotere beweging maken. Gewoon steviger halen en dan je arm laten zakken. Oh ja, o jij? Zo klinkt het bij iedereen die begint, dus je, je doet het hartstikke goed gewoon. Ja. En dan de tweede regel. D, D, G, G, D, A, D, D. Ik help je even. een beetje zoals leren fietsen ook. Hè? Het, is, het is heel motorisch. Dus in het begin val je gewoon. Dat, is, dat, dat hoort er gewoon echt bij. En het beste lukt het als je dat gewoon accepteert. Dat je dus gewoon... Nou, dan val je en dan krabbel je over en dan begin je overnieuw. En dat doe je dan dagenlang en, en misschien zelfs wekenlang. En dan wordt het wat. Hè? Dus uh, ja. Kunt u anders eens meezingen of gaat u meespelen? Ik zing mee en ik speel. Ja, drie, vier... D D A A. D, D, A, A, D, D, A, A. En dan de tweede regel... Heb je het wel eens geprobeerd, spelen? Nee, nee, maar zoals het, het klinkt moeilijk. Dat is echt ongelooflijk moeilijk, inderdaad. Ja. Ik ga even naar de leden van de band kijken. Hebben jullie wel eens viool gespeeld? Ja, allebei knikken ze ja. Ging het ook goed? Ook goed. Je, je kunt het ook echt. O, oh, oh. dat is toch. Dat we dat misschien het ja, We hebben geen viool bij ons. Dus dan kunnen we helaas het bewijs kunnen we daar nee. niet van leven. Echt ja, echt jammer. Maar ze spelen zo meteen wel weer op een andere manier <laughs> muziek, namelijk met uh, twee gitaren en met hun stem. De band uh, Swin. Zwinder. Zwinder. Ik, ik zeg was het niet bang dat ik het weer verkeerd zou zeggen. Ze zijn hier te gast tot vier uur bij het programma Nog Steeds Wakker. Want wij zijn nog steeds wakker. En dan kijken we dus ook naar dingen die vandaag gebeurd zijn. Ja, Bijvoorbeeld in Frank Frankrijk. Ja, want die uh, hebben nu vandaag officieel ingestemd met het homohuwelijk. Wij in Nederland waren de eerste. En uh, nu dus ook om andere in Frankrijk. En het is vandaag Sint-Jorisdag. Was het gisteren? Zometeen meer. Nog Steeds Wakker. BNL. Nieuws in de Nacht.